Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van noso op 3. Bijna alle coronapatiënten die de afgelopen tijd naar het ziekenhuis moesten, waren niet of niet volledig gevaccineerd. Het AD deed een belrondje naar ziekenhuizen. Die vertelde dat ze nauwelijks mensen met corona hebben opgenomen die al twee keer geprikt waren. Als het al gebeurde, waren het vaak mensen die hun tweede prik pas net hadden gekregen. Dan is de bescherming nog niet optimaal. Op het strand van Den Helder in Noord-Holland zijn gisteravond vijf mensen gewond geraakt toen de trap waarop ze stonden het begaf. Een van de gewonden is er slecht aan toe. Het gebeurde bij een strandtent. Op de trap stonden tientallen mensen voor een familiefoto toen de treden het begraven. Lewis Hamilton blijft nog zeker twee jaar doorsjezen in een auto van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen heeft een handtekening gezet onder zijn contractverlenging. Het kwam niet helemaal onverwacht, vertelt verslaggever Louis Dekker. Eigenlijk iedereen dacht, die gaat er niet zomaar de brui aan geven. En hij heeft ook al diverse keren gezegd, ik vind al die races zonder publiek vervelend. Ik wil op zijn minst fatsoenlijk afscheid kunnen nemen van deze sport met de fans. Dit weekend wordt er ook gereest. Hamilton kan op het circuit in Oostenrijk proberen zijn achterstand op Max Verstappen in te lopen. En bij de ANWB staat de telefoon rood gloeiend. Veel mensen hebben vragen over de coronaregels in het buitenland. Het kan per land nog best verschillen wat je bij je moet hebben. Dat betekent dat je als je gevaccineerd hebt, dat je daar bewijs van moet hebben. Uh, of in de corona-check-app of op papier. Uh, kinderen zijn nog niet gevaccineerd, die moeten dan wellicht getest worden. Soms 72 uur van tevoren maximaal, soms 48 uur van tevoren maximaal. Ook dat moet je weer kunnen bewijzen. Vooral als je met de auto op vakantie gaat, kunnen al die verschillende regels het er niet makkelijker op maken. Want je kunt in sommige landen niet zomaar even een nachtje stoppen. Het weer. Het is droog. Op veel plekken schijnt de zon. Gaat je op 24. Maar in het zuiden krijg je later vanmiddag onweersbuien. Met in korte tijd veel regen en hagel. Die buien trekken ook richting het noorden. Maar als ze daar aankomen, zijn de scherpe randjes er alweer vanaf. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden 8 kilometer file. En je hebt daar ongeveer 20 minuten tijdverlies. Dat komt door een auto met pech die daar al een tijdje staat. Verder wordt er gewerkt aan de A7 Zaanstad Horen tussen Purmerend en Horen. En dat levert je 10 minuten tijdverlies op. Tot zover de verkeersinformatie.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 En een man waar we vorige week ook mee begonnen. Als opening is Wim Sonneveld. Hij werd geboren in Utrecht als de zoon van kruidenier Gerrit Sonneveld. En een Gertruide van den Berg. En in 1922 verloor hij op zeer leeftijd zijn moeder. En na een schooltijd waarin hij steeds de kwiebus uiting. had hij een aantal weinig succesvolle baantjes. En in 1932 ging hij zingen bij de amateurzanggroep Keep Smiling Singers. Waarna hij in 1934 met de Fons Gozes een duo voor een optrad jubilerende bijjubilerende verenigingen en instellingen. En Later dat jaar ontmoette hij uh, Huub Jansen... met wie hij na een reis door Frankrijk in 1936 in Amsterdam ging wonen. Eerst op de Westermarkt en later op de Prinsengracht. Hetzelfde jaar werd hij uh, secretaris-administrator bij Louis Davies... waar hij uh, tevens kleine rolletjes mocht spelen van chansons. En chansons mocht zingen en in diezelfde periode... trok hij op met zijn eigen gezelschap de rare kliek... waar zijn vriend Huub aan meewerkte. En Sonneveld zong in Frankrijk van 1937... In uh, cabaret van uh, Suzy Solidor en Agne Capri. En daarna kwam hij weer naar Nederland. En uh, ja, speelde hij met zijn eigen theatergroep, uh, Cabaret. Wim Sonneveld, een aantal hele grote shows. En ook heeft hij meegedaan aan. Uh, ja, zuster, nee, zuster. U hoort hem nu, Wim Sonneveld, met aan de Amsterdamse grachten. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verband Amsterdam, vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die liefjes, avonds, laten op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn.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 Het niet nust, kan het ook niet waarderen. Het boek gaat dicht, en het fluistert hij. Maar zal voor de heen.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 Zand, haar allergrootste hitte die ze ooit gemaakt heeft. En daarvoor hoor u Rika Jans met Amsterdam huilt... waar het eens heeft gelachen. En de volgende dame is Karin Kent, geboren in Amsterdam... op 11 november 1943. Was de eraan van de Nederlandse zangeres... Janneke Kanteman, ook wel uh, Janna genoemd. Daarna begon het hij met zingen uh, bij de band The Flying Tigers... ging Karin Kent in 1966 op de solo-tour. Na de eerste single, Als ik een jongen was... kreeg ze grote bekendheid... Door op het knokkenfestival het liedje Dans je de hele nacht met mij te zingen. Het door uh, John van Olten. Van John van Olten moet ik zeggen, vertaalde dansen: uh, Mama, dans, papa. Dans van Beurten, uh, Bacheloron en Hal David. En uh, ja, op 13 augustus 1966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 Met jou. En daarom dan toch de hele nacht met mij. Als dit een droom is, dan droom ik jou erbij. En voor de zon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 Noch ligt er geen loper? De voetbalclub hangt aan de muur. De trekkast die maakt meer lawaai dan de juboks. Een pilsje, dat is er niet duur. Een mens is daar mensrijk of arm is daar. warm geen monsieur of madame? Maar wc.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 De mensen die zijn daar nog blij daar in dat kleine met daar in het kleine café aan de haven ook een van zijn grote hits. En natuurlijk heeft hij ook nog de smurven gedaan. En daarvoor hoorde u Wim Sonneveld met dat wij verschillen van elkaar, de live versie. En vorige week draaiden we ook al meerdere plaatjes van Wim Sonneveld. Waarom? Omdat het gewoon leuke muziek is die die man ooit gemaakt heeft. En de volgende artiest is Bernardus, roepnaam Ben Kramer met een C. Geboren in Amsterdam op 17 februari 1947 is een Nederlandse zanger, acteur en musicalster, ja nog steeds. Eigenlijk is zijn achternaam Kramer met een K, met een grote K, de K van Karel. Maar uh, hij schrijft het met een C omdat het internationaal praktischer zou zijn. Nou, dat past ook wel een beetje bij de persoon. Ik heb hem een paar keer mogen ontmoeten en hij, uh, hij zit nog steeds in het snabbelcircuit. Hij doet het nog steeds goed en uh, op feestjes komt hij zeker opdagen als er maar eten bij is. En uh, voor de rest, ja, ik weet niet, ik heb niet zoveel met deze man. U hoort hem nu, Ben Kramer, met een van zijn grootste hits, denk ik dan, namelijk The Clown.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 De postkoets. Daarvoor nou, hoorde u Saskia een serge met de kleine dingen. En de volgende dame is Jasperina de Jong. Geboren in Amsterdam op 7 januari 1938. Is ze een Nederlandse actrice, cabaretier en zangeres. En Jasperina, roepnaam Pien de Jong, werd geboren op 7 januari 1938 in een en arbeidsgezin in Amsterdam. En woonde in haar jeugd op het Javaplein. Na haar middelbare schooltijd had ze baantjes als tandartsassistent en typiste. En haar zangstem was inmiddels in de huiskring en op haar school al ontdekt. Ze wilde in eerste instantie balletdanseres worden. en volgde vanaf uh, haar vijftiende balletlessen. En dit werd niet uh, wat ze van had verwacht. En ze was eigenlijk ook al te oud. Ze besloot vervolgens om artiest te worden. Haar ouders stonden er niet echt achter achter deze wens. Ze vonden een uh, degelijk beroep nodig om te voorzien in de levensonderhoud van haar. En het bestaan als artiest vonden ze niet iets voor hun soort mensen. Ze liet daar echter wel vrij naar keuzes. En in 1959 deze auditie bij het uh, ABC Cabaret van Wim Kan. En ze werd ook Kan afgewezen. Wegen zijn gebrek aan talent. En Kan zou dit laten bedreuren. Zou dit laten bedreuren. En uh, ja, hè, we kennen er allemaal. mega grote hit. Uh, heb ze gemaakt als zangeres dan. U hoort er nu, Jasperina de Jong. Jasperina de Jong met uh, De Wandelclub. Wij zijn dal op de bossen. Daar kunnen we hassen, Daar kunnen we klassen. Wij zijn dal op de heden. Op de weden. En op de natuur. Geef ons de frisse weden, want je kunt er. Zo genieten zonder haar heerlijk hunter. Wij willen de mandoline van je pingele, pingele, pingele, pingelenpong. Pingelen, pingelen, Picknicken is zo fijn, niks pikken voor de lijn. Dat mag bij ons overbodig zijn. Jo met de banjo en Lien met de mandoline. Kaartje met de mondharmoniekaartje. Yeah. Truitje met de luikje, je moet dat clubie zien.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 normal Als graan zie tot de horizon, geen schip meer. Kijk, die jonge man ben ik. Ja, ik was de kapitein, hero. En die grote dikke Ja Dat moet mal een zijn Opa en die blonde jongen Vooraan bij de fokken schold. Opa zegt nou wat Die jongen Is je ome Die is dood In het diepe water Ver van de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 De straf slaat niemand.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 Mannen met bruine ogen en met gitzwart haar. En uit de jukebox kwam muziek, heel vreemd, een soort gitaar. Toen zei een man die mij zag staan: wees welkom. Van gonna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 De wijn schijnt heel erg gezond te zijn. Af en toe een glaasje. En daarvoor hoor je muziek van Sylvain Poons. En, en Oetsen verschoor met de Zuiderzeeballade. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, volgende week zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne zondag. Nog een fijn laatste dag van het weekend. En uh, ja, ik laat u achter met de Rudy Karel. Artiestennaam van Rudolf Weibrand Kesselaar. Geboren in Alkmaar op 19 december 1934. En overleden in Bremen op 7 juli 2006 was een entertainer, zanger, showmaster, filmproducent en acteur. En hoewel hij uit Nederland kwam, werd hij als televisiepersoonlijkheid vooral in Duitsland zeer beroemd. En hij woonde sinds 1974 in Sieken, een plaats ten zuiden van Bremen. Nou, we kennen hem natuurlijk allemaal als de showmaster, presentator. En hij trad ook op in de bonte dinsdagavondtrein. En hij brak in 1959 ook door op televisie met natuurlijk, hoe kan het ook anders, de Rudy Karel Show. En hij werd nationaal bekend door zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival van 1960. Met het liedje Wat een Geluk. Nou, ik heb een andere plaat voor u. Als laatste, de Damrakkertjes samen met Rudy Karel...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 een muis in een molen in te zijn. Ik zag een muis. Waar? Daar, daar op de trap. Waar op de trap? Nou daar, een kleine muis op een Niet Nee, het is geen grap. In kan die klap op de trap. Oh ja, de muizenfamilie werd vrieselijk groot.